Een uur. Raymond -Ray met het NOS-journaal.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 Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files met meer dan 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij de Schippeltunnel, 5 kilometer. De rechterrijstroken staat dicht. Na een ongeluk op de A10, de ring van Amsterdam. Tussen IJmuiden en Osdorp, 3 kilometer. Daar zijn de rijstroken weer vrij. Op de N11 vanuit Leiden naar Bodegraven, Voor de aansluiting met de A12, 2 kilometer. En op de N44 vanuit Den Haag naar Wassenaar. Tussen Wassenaar-Kerkenhout en Wassenaar-Centrum, 3 kilometer.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 Het begin van het tweede uur van Stansport op zaterdag bij CFM met Carol Emerald. Je hoorde de nieuwe single ClickSend. Wat gaan we in uur twee allemaal doen, Albertjan? jan nou, Normaal gesproken ja? is de is, is, uh, highlight in het tweede uur is de evenementenagenda om half vier. Maar uh, luisteraars, uh, de hoogtepunt in het tweede uur uh, wordt natuurlijk het interview met G. Oosterbaan.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 Als je nou uh, ver buiten zal voor bent, dan is het vast en zeker 25 plus, ja, of niet? Nou, dan het Oosten. Ja, nou het Oosten, dat bedoel ik. De wijzen komen al uit het Oosten. Hier is het weg. Ik kan het niet overdrijven, hè? gewoon 25 graden. Eind van de week: 25 graden. Nou, vind ik ook genoeg hoor. Door de layback en de sunshine reggae. Ja, de zomer komt eraan hier in En We gaan over naar Edam. Daar is bij EVC tegen SV Sanvoort aanwezig. Sean Lemmers, nogmaals. Goedemiddag, Sean. Goedemiddag.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 En dat mis je, zeker op het middenveld, uh, middenveld mis je, Max, uh, wel duidelijk. Oké, okay, John, dankjewel voor uh, dit moment. En zometeen uh, komen we uiteraard voor de tweede helft bij uh, Terug. Oké, okay, tot, tot straks. Inderdaad, uh, SV Stoff wordt niet helemaal compleet al daar in... Uh, e bij edam dam Vollendam, combinatie, EVC, Maar de tweede helft komt er nog aan. you're the only one that can save me. You caused the rain, I bought your pain, but you're the only one that can save me.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 Ja, we hebben altijd twee spitsen. Dat zijn Simon en Harry Braas. Harry Harry Oké. Okay. Nee, die staan altijd in de spits. En, maar, die, en die wisselen wel eens met uh, Ian Bekalai. Oh, ook een bekende naam. Ja, of in Ja, goed, maar regelen ze dat onderling? Of gaat het op jouw vader? Dat draaien? gaat allemaal onderling. Oh, daar heb je geen omkijken verder naar. Nee, nou, nee, nee, nee. Want als er. Uh,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 Jij hebt, ja. hebt hoog uh, gevoetbald. Ja, ik heb zelf ook gevoetbald. Uh, ja. Op zeven jaren leeftijd ben ik begonnen bij Schoten ja. in Haarlem-Noord. En daar heb ik tot mijn negentiende jaar gevoetbald. En dan had ik problemen. Ik mocht steeds meedoen met de eerste. Maar als de kampioen er steeds waren, dan was er een snelle linksbuiten, ja. Een Keulemans, En die kreeg dan de kans. Dus, ook, ook, ja. En vandaar ben ik weggegaan naar En Toen ben je gaan hongballen. Uh, nee, want uh, dat, vroeger was het zo. Je had 's Winters voetbal. En had je zomers, had je honkbal. Oké. Okay. En dat was uh, vroeger. Want je, uh, het was veel te duur voor tennis en, en golf. En dat was de tijd allemaal ja. niet. Dus en voetbal en honkbal. Maar en je hongbal. hebt op het hoogste niveau gehongbald, hè? Ja, ja. Ik heb uh, ook in het Nederlands team gespeeld een aantal jaren. He, we zijn in uh, 19... De zijn we Europees kampioen geworden in uh, Amsterdam? En dat was ontzettend leuk. En dan werd we de oorkondens uitgenodigd door de voorzitter van de van, honkbal uh, uh, Europa. En dat was Prins van Borghese, de Italiaan. Die was de voorzitter. Dus dan kregen we de medailles dus En dat is allemaal uitgegeven. Ja, ja, geweldig. Maar dan praat je over 19? Dat was 1958. Ja. Weet je wat 1958 voor, voor mij betekent? Toen, was Toen werd ik geboren. Ja. We gaan even een plaatje draaien en dan komen wij terug, G. Ja, is goed zo. momentje. Ja, ik probeerde ondertussen trouwens Frank Paap even te bereiken. Dat hoorde hij af en toe, hè? Maar ja. Die heeft de telefoon niet aan, uh, G. Dus ik denk, dat kan hij even gedag zeggen. Maar nee, dat gaat niet lukken. Oké, okay. gaan we zo meteen nog wel even proberen. Eerst meer muziek. Hier is Zandvoort... Uh, 45 graden en dan lekker in Zandvoort aan de zee aan het strand. Wat wil je nog weer? Je de pissen die in de dreamband en hé, hey, ga je mee naar Zandvoort aan de zee. Ja, vanmiddag de gast bij CFM Zandvoort, G. G, en uh, luisteraars, voor die later hebben we ingeschakeld, we hebben het over G Oosterbaan, de coach van Veteranen 1 van SV Zandvoort, die uh, vorige week uh, kampioen zijn geworden en uh, zijn gepromoveerd.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 Maar kijk, je zegt het al, die leeftijd, de blessure gevoeligheid. Uh, voetballen ja. jullie, is dus even een vraag, dat weet ik niet. Spelen jullie ook op kunstgras af en toe? Ja, ja spelen op kunstgras en op gewoon. Wat, wat, wat vind jij van uh, kunstgrasvoetbal? Nou, ik, uh, daar ben ik niet zo geef van. Nee hè, door het blubber en regen, dat, zo hoort het. Want als wij met de puppy's training. Ja, de dat kruis, doe je ook al 17 jaar lang, hè? Ja.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 Terwijl, terwijl ik ook stemmen hoorde uit het team dat 4-1 wat eerlijker was geweest. Want de keeper die laat ook nog wel eens wat door, hè? Van ja. de veteranen. Ja, ja, ja, ja. Ja, dat klopt ook wel. Maar dan laten ze altijd nog zogenaamd één doelpunt doen. Ja, ja, voor de eer. Ja. Ja, en, en de 4 nee, is nee. belangrijk natuurlijk, hè? De 4 is heel belangrijk, ja, dan de vier. Goed. Ja, we hebben Frank aan de telefoon. Goedemiddag, we Frank. Een, we hebben een telefoonman aan de telefoon. Ja, hier is de telefoonman. Hey je kan uh, even met Frank praten. Frank. Hey Frank. Hey G. Hey. hey, zitten jullie al in de bos? Ja, nee, we zijn op weg naar de piep, bos. Piep piep. <laughs> <laughs> ja, weer een surprise, hè? Nou inderdaad, we zijn uh, vanochtend op de reddingsboot geweest van de KNRM. Ja. En, uh, en uh, net hebben we door de stroom door gerold, zeg maar, met, uh, met het sport. Ja, ik, ik wist het allemaal al van René, hè? Want ik zou feitelijk nog met jullie meegaan naar Emuiden. Ja. Maar ik ben gisteren nog heel aan mijn hoofd geholpen, hè? Ja, oké. Okay. Ah, ja. En uh, dus ik heb gedacht, ik doe het maar niet. En jullie gaan nou lekker feest hier. Ja, dat doen we. Zee. Nog veel plezier met de boys. Ja, zijn we nu in de uitzending, geef of niet? Ja. Live, ja. live. <lacht> <lacht> ja, ja. We hebben de groeten aan mijn moeder doen. Ja. <laughs> Bij deze. Bij deze. <laughs> Oké. Okay. Hey Nijl, nee, Frank, bedankt. Ja, En uh, wat je over die keeper zei, dat hoorde ik, hè, net? Ja. <laughs> en we nemen jongens... er nog wel eens eentje. Je moet de jongens niet aanvallen, hè? Ja, dat, dat, dat, dat ziet ook wel goed die zijn allemaal even goed. We een ja, hier, hier heb je Roel Bos naast me zitten. Die vroeger altijd alles doorliet. Ja, ja, maar Roel Bos, die zie je heel lang, heel weinig meer, hè? Ja, die is er nooit meer. Ja, wel, ja. hè? Ja. hè? Oké. Okay, hoi. Hoi. Hoi, oh. hey man, heel veel plezier daar. Hoi. Nee. Hoi, hoi. Nou, dat was een verrassing, hè, Dat was wel, ja. Maar goed, het geheim is eraf. De heren zijn aan het feesten. En, uh, en uh, ja, jij denkt van, laat die jo jonge luiter zijn aanhalingstekens. Laat die maar lekker feesten. Ja, ik blijf, ja, ja. Uh, lekker dat heb ik altijd gedaan. Ik ben nooit met ze mee geweest. Goed, G. Ja, want dan, uh, ik wil niet op ze gaan letten. Nee, nee, dat uh, <lacht> zal ik je ook niet aandoen. <lacht> goed.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 nog geen te horen op de radio. Geweldig. Altijd gezellig. En, die en dan jongen... de heren van uh, de veteranen die uh, op weg zijn naar Den Bosch... en toch nog even met hem hebben, hebben kunnen praten. Dat, uh, dat is ja. leuk. Het is zes uh, overal. half. We gaan doen? De evenementagenda. Ben je er klaar voor? Ja, ik zal het op zijn uh, Martijns van Nieuwkerk doen. Want, uh, ja, doe maar rap. We moeten, we moeten straks weer naar het uh, voetballen. Dus ik ben erg benieuwd wat, hoe de stand dan inmiddels is.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 Waar u ook van harte welkom bent is nog op het Circuitpark Zandvoort. Want daar wordt momenteel de, de 12 Hours Zandvoort Circuitpark Race verreden. De Hankook, om het zo maar eens te zeggen. En de finish vandaag wordt rond de klok van kwart voor zes verwacht. Dus u bent uh, tot, la, tot later deze dag van harte welkom op het Circuitpark Zandvoort. om dit racegeweld van dichtbij te aanschouwen. Een tweetal uh, tentoonstellingen. en dan hebben we het over het Zandvoorts Museum aan de Zwaaluweestraat nummertje 1.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 Dan uh, wordt er morgenochtend nog weer gewandeld en om tien uur... dan hebben we het over de 10.000 stappen van Zandvoort. Startpunt is, zoals u gewend bent, anytime de oude halt. De wandeling duurt tot twaalf uur. Meer informatie over de 10.000 stappen van Zandvoort... kunt u vinden op de website www.zandvoort-actief.nl. www.zandvoort-actief.nl.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 Morgen treedt het orkest G Gregale onder leiding van Harold Verstegen op in de Agatha-kerk. Gregale is een zogenaamd dubbelblaasquintet. Dat bestaat uit vijf keer twee dezelfde instrumenten: twee hobo's, twee klarinetten, twee van God, twee hoorns en twee fluiten. Het tienkopige orkest zal onder andere werken van Mozart, Debussy, Ravel en Jacob ten gehoren brengen. Het concert in de Agatha-kerk begint morgen om half twaalf. De toegang is gratis, maar is na afloop een open schaal collecte.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 Dan gaan we naar 2 juni, dan uh, gaat hij weer van start. De wandel vierdaagse. En uh, bij de start inschrijven kost 5 euro. En uh, de startpunt is uh, pluspunt, was het? Had ik het goed had begrepen? Het uh, zou eerst bij de hockeyclub zijn, maar dat is uh, aangepast.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 En dit tot 4 uur s middags. Meer informatie over de Jutters Kofferbakmarkt... kunt u vinden op info-onair-events.nl info-onair-events.nl De Jutters Kofferbak op het Gasthuisplein op 6 juni van 10 uur s morgens tot 4 uur s middags. Tot zover. En de wandelvierdaagse die begint bij de Nicolaas Beeslaan. Ja, het rode Kruisgebouw. Dat was hem. Daar is de start vier dagen lang. Het is 12 minuten overal vier geworden, ze dadelijk meer over het voetbal. EVC tegen SV en En natuurlijk de open dag van de Memphis Tennessee. En maar hier? Yeah. Come. On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 Fly That's how my queen should write But you still deserve the crown de wedstrijd EVC-SV John, de tweede helft, hoe is het daar? De tweede helft is uh, alweer begonnen. Gewoon om uh, half... Uh, al zijn we begonnen. En uh, het is nog steeds 2-1 uh, voor Edam-Volderdam combinatie. Ik moet zeggen dat Zandvoort uh, zacht is aan wordt, Maar men, uh, men heeft hier toch al een soort nervose nog steeds wel van, uh, van Edam-Volderdam. Al wordt niet goed altijd vastgehouden. makkelijk verlies. Maar uh, ik moet zeggen, de meerderheid van de tweede helft heeft zandvoet op de kool gehad. Hey. Zo, hoop heeft u, uh, Sean. Ja, ja, dat is de wind. En ik bedoel, er nee, zandvoet wind, maar dat hebben ze hier ook aan het ijzerbeer natuurlijk. En... Uh,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 Say hoops, up oh. I'm back at again. Radio say station is W G A P Say hoops upside your head. Say hoops, upside your head. Now on all say you guys and your fingers your fingers snap. you snap. finger snappers, you sound up side and you head. love. Say I want y'all to <laughs> say this with me. Say hoops, upside your head. Say hoops, subside your head. Say it loud. Say bigger the headache. The bigger the the bigger the Say it your head. Say yeah. yeah. yeah. even kijken, hoor. Ja, jij bent ook open nu. Ik ben ook open. Ja, je, je bent ook open. Was ik gesloten? Ja, je was even gesloten. Ja, ik ben met alles tegelijk bezig. Jongen. Daar ben je helemaal gek van. Maar was het... dus, nee. Ja, Dolly is er ook niet. Dus... Ja, we zouden nu, uh, luisteraars, uh, live schakelen met uh, onze brede buren... de Zandvoortse Bomschuiten Bouwclub. Want daar is voor ons aanwezig uh, Dolly ten Pierik. Maar we hebben wat problemen met de verbinding... En uh, zodra het tot stand komt, uh, uh, gaan wij natuurlijk schakelen met... De... Ja, ja, daar is, uh, daar is uh, Dolly! Do Dolly, Horen jullie mij? Ja! ja. Uh, met een uitzending. Het stoort heel erg. Hier niet. Oké, okay, nou, dan gaan wij gewoon gezellig praten. Dan trek ik me niks aan van het geruis. Hè? Wat ruist daar in het struikgewas. <laughs> maar goed, uh, ik heb hier naast mij staan de heer Benno...